Dan met een goede reflex bij. Ja, als hij nou iets heeft, is het een reflex van Bier. En ik vind het wel een soort van gerechtigheid, want dit was te licht om een straf voor te geven. Ja, dat is dan toch dat keepertje dat door Bielt gisteren werkelijk met de grond gelijk werd gemaakt. En nu laat zien dat hij zijn mannetje wel staat in dit potje. Niet alleen bij deze penalty, maar toch ook eerder in de wedstrijd. Goede optredens gezien. Van Kenneth Vermeer. Maar dit was ook gewoon een hele slechte penalty van die uh, centrale verdediger van uh, Borussia Dortmund. En zo is dit dus eigenlijk een knotsgekke wedstrijd. Waarin de kansen zich aanheen rijgen voor Borussia Dortmund. Maar waar die bal er maar niet in wil. Ajax laat eigenlijk na een aardige beginfase weinig van zich horen. Misschien nu als Erikse daar is. eerste interceptie is van Hummels. Maar vervolgens heeft Erikse de bal te pakken aan de linkerkant. Ajax moet weer eens wat meer op de held van de tegenstander komen. Want het was wat eenzijdig. De afgelopen vijf minuten besloten dus met die penalty, die gemiste penalty. Ajax leeft dus nog met hangen en wurgen. Dat wel, als je het baseert op nou, wat is het, de laatste zeven, acht minuten. Het is 0-0 in Westfalen. Ja, en dat is uh, voorzien die gemiste strafschop. Dus eigenlijk een plezierige verdachte plotseling. Blind zet de bal voor vanaf de linkerkant. Daar gaat Babel de lucht in. Die zeilt er onderdoor. Wordt de bal weggewerkt door de Duitsers. Maar ja, Blind, want Royce heeft wel ergens in de verte iemand gezien die op Lewandowski lijkt. En dacht, uh, geel truitje het zal wel goed zijn. Maar de paas onzorgvuldig gaat er overheen. En komt dan uh, voor de voeten bij de Ajax-verdedigers. Van Rijn, verdedigd. Met een diepe bal op Sana. Die bal wordt er weggekopt door Smeltzer. Smeltzer uh, probeert dan Lewandowski te bereiken. Die krijgt nog een duwtje mee in de lucht van uh, Alderwereld, Maar de bal blijft wel in Duits bezit via Keel en Kunogan. Snelle korte combinatie. Lewandowski heeft lopers gezien die niet lopen. Namelijk zijn landgenoot, de aanvoerder van het Poolse nationale elftal, Blazikowski. Maar die stond eigenlijk stil. De bal ging dieper en wordt dan opgevangen door Vermeer en weer uitgerold naar alle wereld. Je zou me zo kunnen voorstellen dat het spel dat de Ajax gespeeld heeft, met name toch ook in de eerste helft wel wat kracht heeft gekost. En het lijkt erop alsof de ruimtes wel iets groter worden. En dat Dortmund zich daar, uh, ja, Dortmund daar eigenlijk het beste van, uh, van profiteert, getuigen dus de laatste minuten. Ajax moet zich in elk geval wat herpakken. Kan dat nu via Boerichter doen? palsen. Dan moet er uh, blind ding blind gegaan worden. Nee, dan moet diep gegaan worden door blind. Aan de linkerkant. Maar dat is een beetje twijfelen. Lind durft dat niet echt. En dus levert Ajax de bal bezit weer in. Bij de Duitse kampioen. Een uur is er inmiddels gespeeld. Dortmund Ajax is nog altijd 0-0. Als Dortmund het maar eens via de linkerkant gaat proberen. Bek Smelzer gezocht wordt. Maar die wordt niet gevonden. Omdat Van Rijn hem onschadelijk maakt. Bal gaat wel via hem over de zijlijn. En Dortmund mag dus gaan gooien. Via diezelfde Smelzer. Op de middenlijn aan de linkerkant. Ja, bij Smelzer zou ik zeggen. Hoe later het wordt, hoe beter je die in de gaten moet houden. Want uh, als het macht is, is hij op zijn gevaarlijkst balbezit voor de Duitsers via Keel. Ja, breedte paasje naar Wietel, nog opgepikt door Blasikowski. De diepe bal dan naar Piche. Zo, die loopt aardig door de rechtsback, Kan hij hem binnenhouden? Ja, denk het wel. Nee, ik denk het niet. Die reksrechter, die kan dat nooit hebben gezien. Die steekt zijn vlag omhoog. Misschien dat hij een zijtje krijgt van een van die uh, pannenkoeken achter het doel. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar die komt meters te laat aangelopen en die steekt als een vlag omhoog. Slaat helemaal neer. Ja, dit ging ook wel zo snel. Dit had Bolt ook niet gered hoor. Met een vlag in zijn hand. Maar goed, het haalt wel gelijk. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Al de wereld terug naar Vermeer. Dat mag best wel wat overtuigender. Want er zit nog iemand van Dortmund tussen. Vermeer roeit de bal naar voren op het hoofd van Subotic. Palsen denkt, dan roei ik ook op het hoofd van Hummels. Wie is de volgende die de bal dan naar voren roeit? Nee, dat wordt een kopbal van Palsen. Alsof ze aan een soort voetvolley begonnen zijn met een heel groot veld. Borussia Dortmund met Royce Verdedigd door Van Rijn. Bal over de zijlijn. Van Rijn de dader ingooit dus nu voor Borussia Dortmund. Dat gaat de uh, Smelzer doen. Smelzer is het overigens zonder thee. Volgens mij in die nacht zat er een thee bij. En uh, we gaan uh, kijken naar Borussia Dortmund met Lewandowski. En die gaat over het uitgestoken been van de Het waren overigens niet uh, zozeer vermoede familiebanden als mede als wel gewoon een flauw woordgrapje. Oké, okay. het, nee, nee, het ging naar serieus. Ik heb oh, ja, even, even gegoogeld. Ik googeltje. heb altijd de winkleprins prins <lacht> bij me, dat weet je. Ik, denk, Ik zoek ja. dat toch even op. Maar... Ja. Ja, mooi. Vrij schop voor Dortmund. Die uh, <lacht> gaat door Reus genomen worden. En dat wordt een uh, bal die het strafgebied van Ajax gaat indraaien. Een beetje vanaf de linkerkant. We staan er vandoor met nu vier of vijf zeg maar, min of meer klaar om in te lopen. Hummels is erbij, die wil nog wat goed maken naar die gemiste strafschop. Maar dat gaat hij nu niet doen. Nou, nou, nou. Die bal van Reus, Die gaat wel buiten het bereik komen van al die spitsen en verdedigers. Maar bijna draait hij in één keer in het doel. Het is dat Vermeer uh, heel kordaat een stapje terug doet. En meegeeft aan uh, Alderwereld. In uh, de ruimte gelopen door de Jong. Maar die ruimte ligt op eigen helft. Achter de laatste linie op uh, Boerichter gespeeld. Boerichter in vorm. Kom! Iets met deze bal. Boerichter uitvoert hem, kan er niets mee en is de bal dus weer kwijt. Er lag toch wel wat ruimte voor aannameschot, maar Boerichter heeft heel veel tijd nodig. Daardoor kunnen de verdedigers van Dortmund ingrijpen. Ajax houdt overigens wel balbezit met Eriksen en Blind. Aan de linkerkant staan drie man van Dortmund omheen. Eriksen zorgt dat er wat ruimte komt voor Blind. Blind denkt daar staat Eriksen nog, maar die moet niet denken. En nu kan Dortmund eruit met Piszek en Blasikowski. Lewandowski wacht in het centrum. Er komt nu steun van Royce. Die komt zeg maar van links half nu naar rechts buiten gelopen. Maar niemand ziet hem. En als ze hem ziet, zien, komt er ook een paas. Hij kan hij de bal voorgeven? Ik dacht even dat hij buiten spel stond. Maar dat is blijkbaar niet zo. Die bal wordt uit het doelmond van Aizen weggetrapt. Voordat hij bij de tweede paal in de buurt van Lewandowski komt. Dan wil ik niet weer gaan zeuren over die grensrechten. Volgens mij staat Royce hier buiten spel. Maar voorlopig geeft de beste man het voordeel van de twijfel. Het blijft in die zin zonder gevaar dat Dortmund genoegen moet nemen met een hoekschop. Die gaat Piszek de rechtsback nu nemen. Terug. Naar Subotic, terug naar Hummels. Nou ja, wat heet terug. Die staat gewoon 10 meter over de middenlijn. De centrale verdediger steekt de bal het straftoffelfiet in. Zo. En dat doet hij net te hard. Maar ja, voor een centrale verdediger laat ik het zo formulieren. Ik heb Jabstand nooit zien doen zo. Nee, deze man kan aardig voetballen. He? Die strooit redelijk met paasjes zo van achteruit. De man die daarnaast staat, Subotic, is daar een stuk uh, slechter in. Het is 0-0 na 64 minuten bij Ajax tegen Borussia Dortmund. Als blind de bal speelt naar Palsen die zich moet haasten. Want die bal is ongelukkig. Verliest de bal ook. Nou, daar komt Lewandowski. Lewandowski, randstras op gebied. Heeft daar de hulp van Blasikowski Die komt met een voorzet. Wordt weggewerkt uit dat strafse op door Ajax. En vervolgens wordt er een overtreding gemaakt op de helft van Ajax. En is de dader kill. We gaan heel even naar Andy. Ja. Want uh, één wedstrijd even eruit pikken Olympiacos tegen Schalke, werd heel snel 1-1. Meteen daarna Huntelaar 2-1 en die mocht twee minuten later nog een penalty nemen uh, om uh, eventueel 3-1 te maken. Maar hij raakte de binnenkant van de paal en dus staat het 2-1 voor Schalke uit bij Olympiacos. Bij Real Madrid Manchester City hmm. nog altijd 0-0. Terug naar Dortmund. En in Dortmund is het ook nog 0-0 na uh, ruim een uur. En hebben wij zo even via de stadionspeaker vernomen dat er 65.890 mensen in dit stadion zijn. En dat is uitverkauft is. in het Westfalenstadion stadion. Dat de speaker uiteraard niet zo noemt, want die wordt betaald door de mensen die op het dak zijn gemonteerd. Dus niet de mensen, maar wel het bedrijf. Van de verzekeringsmaatschappij. <laughs> het was kan verhaal verhaal van sponsoring. Draaien. Ik had het verhaal anders <laughs> voorgesteld toen ik er al begon. Komt het diepe bal? Oh, Pabel die wil koppen, maar die komt net niet aan koppen toe. Op een beetje een rare dwarrelbal, helemaal vanaf de zijkant. De keeper Weideveller komt zijn doel uit en stond de bal weg. En dan kan Dortmund weer. Dortmund met Royce, uh, Royce Lewandowski. Kan die bal net niet onder controle krijgen. Komt terecht aan de rechterkant van het schasselgebied. Geeft een voorzet. Daar is kutsen, maar die is klein. Van Rijn is net iets groter. Kan dan ook voor voor wat oponthoud zorgen. Maar Gundogan houdt de aanval levend vanaf de linkerkant. Legt de bal bij de tweede paal, dan komt hij. Nee, komt hij nu weer niet. Vermeer komt en Moizander komt en Lewandowski staat daar. Lewandowski blijft staan en die andere twee liggen, Vermeer en uh, Moizander. Die kwamen denk ik met elkaar in aanraking. was wel een uh, puntgave voorzet bij uh, de tweede paal. Lewandowski had er ook best zin in en dan komen de twee in elkaar inderdaad met elkaar in aanraking. Geluk daarbij is wel dat ze ook de bal raken en Lewandowski daardoor onschadelijk is gemaakt. Wat is er Bas? Nee, ik, ik, ik dacht even dat Moisander ook nog de paal raakte. In zijn, zeg maar, want die loopt dan richting het doel, maar dat is denk ik niet waar. Want die ligt daar ook nu nog steeds. Uh, ik wil nee, niet zeggen roerloos. Niet nee, ik dacht even dat hij ook nog tegen de paal botste. Dat is niet zo. Vermeer is uh, weer bij zijn positieve toch in ieder geval. En ook Mooisander is in ieder geval op de knieën gaan zitten. Nou, weet ik niet of dat een aanbeveling is om het resterende deel van deze wedstrijd toch nog ruim 20 minuten de beneden met mooi uit te spelen. Maar je weet maar nooit. Hij is weer gaan zitten nu op de knieën. Uh, voor de zekerheid, want ja, dat moet je doen, heeft Sillessen de bank verlaten en is hij begonnen aan de warming-up. Dat moet je als keeper natuurlijk sowieso willen, dan moet je geen risico meer willen nemen. Maar Vermeer staat weer, kijkt de, kijk de verzorging nog eens een keer goed in zijn oog of dat allemaal nog gaat. Terwijl wij op de monitor nog eens een keer kijken naar de botsing tussen de twee. Ik denk dat het Vermeer toch is die de bal wegstond en dan ja, oog heeft voor de bal, zo hoort het in het voetbal. Ja, de, de dan, vuist uh, van Vermeer komt ja. uiteindelijk bij Moisander terecht. Maar... Het is ongelukkig, maar ze staan allebei weer en ik heb de indruk dat dat allemaal wel gaat... De warming-up van de Sillessen, nogmaals Jasper Sillessen ten spijt. Want hij is wel gewend om in bekers te keepen, maar niet in deze voorlopig. Nee, en ook niet in deze beker in actie zal komen als het allemaal goed gaat met Kenneth Vermeer. Het wordt een beetje zielig, deze toch talentvolle doelman, die bij Ajax een beetje op de bank zit te verpieteren. Corner komt van Bruxette Dortmund. Vanaf de rechterkant Vermeer blijft op zijn lijn, hoeft ook niet eruit. Want Babel kopt de bal weg. En Ajax houdt zelfs het balbezit met Moyzander Die dus razendsnel terug is gekomen in het veld. Lange bal bedoeld voor Boerrichter. Maar die wordt niet bereikt. Je kan levert wel in. En dan wordt Boerrichter wel bereikt door Moyzander. Boerrichter nog altijd. Vier, vijf man om hem heen. En geen enkele Ajax ziet. Geeft de bal terug op Eriksen. Die is wat onzorgvuldig. Niet Eriksen maar die bal. Uh, Boerrichter dus en de bal. En uiteindelijk kan Blind het balbezit van Ajax handhaven. Met Eriksen ook. Na 68 minuten. Terug naar Pals. Er komt een grap aan voel ik. Nee, nee, nee. Oh. ik moest lachen om, uh, geef de bal maar weer de schuld, wou ik intussen doorroepen. Okay. Maar ik net op tijd bedwingen. Dus dat grapje hebben we gelukkig niet op de radio over vertellen. De bal bezit voor uh, Van Rijn met Babel en Sana. Combinatie dus aan de rechterkant van het veld. Er wordt ingegeven door Smeltse, daar is hij weer. De bal gaat over de zijlijn en halverwege de helft van BVB krijgt Ajax een ingooi te nemen. Van Rijn doet dat naar Sana. Het is alweer even geleden dat Ajax daar echt voor serieus gevaar kon zorgen. Nu staan er wel veel mensen, dus zou je in ieder geval wat kunnen doen. Sana van Rijn, korte combinaties. Dan wil Babel een bal min of meer doorkoppen die hij ongelukkig heeft aangespeeld. De bal blijft wel binnen, wordt opnieuw door Sana opgepikt. En dan draait Babel de andere kant op. En is er plotseling wat ruimte ook. De Jong komt zich wel, dan gaat de bal naar de buitenkant. Sana wil wel lopen, maar ziet dat het net niet gaat. Het stiftje van De Jong eigenlijk over twee verdedigers heen. Daar was niet heel veel ruimte achter. Zodat het paasje, als het al iets te hard is, onderroepelijk over de achterlijn rolde. En er een doeltrap komt voor Roman Weidenfeller, de doelman van Borussia Dortmund. Die zijn tijd neemt in uh, minuut 69 van deze wedstrijd. Bij dus nog altijd die 0-0 uh, stand. Iedereen is een beetje richting de helft van Ajax. Lange bal van uh, de Duitse keeper komt uh, voor de voeten van Lewandowski. Die vervolgens Royce wil aanspelen. Maar ook niet heel zorgvuldig is. Mooi ertussen. Eriks is schakelt. Ja, Boerichter is snel, maar niet sneller dan uh, Pichek. Pichek verovert de bal op de rand van zijn eigen strafschopgebied En samen met Blazikowski. leek men daar aardig uit te komen. Waar het niet dat vervolgens uh, uh, Subotic. Die in het spel wordt betrokken. En die moet je bij dit soort zaken niet in het spel betrekken. De bal zomaar weer in de voeten schuit van Palsen. Palsen doet vervolgens hetzelfde. Waardoor Subotice een soort herkansing krijgt. Zijn volgende lange bal op Lewandowski. Heeft eigenlijk wat meer succes. Want Lewandowski kan doorkoppen op Royce. Aan de rechterkant bij Borussia Dortmund. Wordt overigens wel verdedigd door een sterk spelende Tobi Alderwereld. En via Blind komt Ajax er zelfs uit. Maar Erikse kan niet aannemen. Erikse heeft echt absoluut niet zijn avond. Er gaat ongelooflijk weinig goed bij hem. Toch denk ik puur technisch gezien een van de betere op het veld. Maar uh, dat komt er vanavond niet uit. Dan komen de Duitsers weer. Lewandowski bal voor de goal. En daar wil Roy schieten. Maar daar staat net mooi Zander in de weg. Ik geef Ajax wel een goede raad. En dat is makkelijker uh, gezegd dan gedaan. Dat begrijp ik best. Dat ze het toch een beetje anders moeten doen. Om te zorgen dat ze echt voet aan de grond krijgen. Want als je het op deze manier doet. Ballen te snel kwijtraakt. En de Duitsers telkens weer en weer en weer laat komen. Dan komen er echt problemen. Je hebt nu... Al het gevoel gehad dat je door het oog van de naald bent gegaan. Omdat zij een strafschop hebben gemist. Maar ja, dat blijft niet eeuwig goed gaan. Geluk 20 is minuten is lang. Het geluk is een keer op. Maar aan de andere kant misschien ook. Kan Ajax een keer wat doen als Babel de bal heeft. En Babel die draait heel prachtig weg van twee man. Met een pirouette. En levert de bal dan weer terug in. Bij uh, Alderwereld. Nou ja, oké. Okay. wereld naar uh, in de breedte. Naar uh, Mooisander. Mooisander steekt uh, de middellijn over. Speelt uh, Blind aan. Ajax waar weer eens op uh, de helft van Borussia Dortmund. Voor even. Want uh, Blind... Kies dan toch voor de veilige weg. En die loopt via Mooijzander en Palsen. Die gaat openen naar de rechterkant. Daar staat Sana. Die eigenlijk ook een vrij onzichtbaar uh, wedstrijd speelt. Babel, wel gevonden. Eriksen, dit is wel goed trouwens. Het openen nu op Boerrichter. Maar Boerrichter moet er ook eens een keer uh, iemand langs komen. Nou, dat lukt nu wel. In combinatie met de Eriksen. Bal voor de goal. Wordt weggehaald door Smeltsart. Teruggebracht door Babel. En dan is daar Sana. Sana met de verkeerde aanname ja, Sanaa speelt ook zijn wedstrijd niet. Als jij in vorm bent en je lekker voelt, dan is dit aanname, schieten en doelpunt. Dat is het niet. Er gaat overigens een Duitse speler even liggen. Geeft ons de gelegenheid om uh, naar uh, Andy Houtkamp te gaan. In de ja, nieuws van Real Madrid tegen Manchester City. Ja, Real begon de uh, competitie slecht. En is nu ook slecht begonnen, want het staat 1-0 achter. Bij uh, thuis tegen Manchester City doelpuntmaker is Dzeko. Voor de rest geen veranderingen. Olympiakos nog altijd 2-in eh, achter tegen Schalke. En de aardigste wedstrijd was tot eh, voor kort PSG tegen Dynamo Kiev. En daar staat het nog altijd 3-0. Terug in Dortmund. Uh, ja, je zegt net Schalke. En die was mooi in de rust. We werden hier de hoogtepunten van de andere wedstrijden vertoond. En toen maakte Schalke via Heuweders, meen, ik te, meen ik te zien, een call. En toen kwam natuurlijk een onverdovend fluitconcert hier in het stadion. En dat is echt bijna schitterend om te zien. Niet dat ik iets tegen Schalke heb integendeel tegendeel. Maar het... het... De, de haat, och, ik, dat is ook wel weer mooi. Of zo. 20 kilometer zit er ongeveer tussen, 25 kilometer. Dus een Gensenkirchen waar Schalke dus speelt. En hier Dortmund. Bal Balbezit voor bal balbezit dus voor Dortmund. Via Gundogan op de helft van Ajax. Draait mooi weg van Eriksen. Geeft de bal mee aan de zijkant. Daar is Plotseling Blasikowski even opgedoken aan de linkerkant van het veld. Er komt Schmelzer er weer overheen. Die staat nu bij de cornervlag. Die moet een voorzet geven. Dat doet hij, maar die bal wordt weggewerkt door Van Rijn. Die hem volkomen verkeerd raakt. En een hoekschop cadeau doet. Amrusha Dortmund, die uh, hoekschop zal zo uh, genomen gaan worden... vanaf uh, de linkerkant, maar niet voordat er uh, gewisseld is bij de thuisploeg. Daar staat iemand klaar om uh, in te vallen. Dat is Ivan Piresic, dat is een uh, Kroaat van 23 jaar. Die uh, in het verleden nog bij uh, Club Brugge gespeeld heeft. En hij vervangt Blazikowski. Hij had dus af. Blazikowski, uh, ja, niet ja, toch aardig speelt. Aan uh, de rechterkant, altijd uh, dreigend. En die Pinners iets had vorig jaar toch nog wel met enige regelmaat een basisplaats. Maakte hier overigens een fantastische goal tegen Arsenal. Hij is dus nu in het veld in afwachting van die corner. Hoekschop, Vermeer blijft weer staan. Bal wordt doorgekomen. De tweede paal. Bij de penalty, alsjeblieft, wordt hij dan door al de wereld ongelooflijk hard weggetrapt. Boerrichter is de enige voorin. Wordt bewaakt door twee van de Duitsers. Die bal ploft op een van de hoofden van die twee. Wordt door Gundogan dan net binnengehouden. Meegeven aan Royce. Ajax was er wel uitgelopen. Moet nu weer terug als een haas. Royce loopt er één voorbij. Babel de tweede niet. Die houdt hem bovendien vast. Dat is van Rijn en dan komt er een Sorry. vrij schoppaar voor Ajax. En uh, nou ja, we hebben tegenwoordig hartstikke mooie luxe nieuwe apparaatjes bij ons. En er zit een knopje op. Hoort u nu? Als ik daar op, Dan ben ik even niet meer te horen. En dat wil ik je dan van harte aanbevelen als je moet kuchen. Oh, nou. Ik zit ook heel erg ver van dat knopje af. <laughs> dat is het vervelende. Ik moet eerst een pendelbus naar dat knopje nemen. En dan is die hoest er echt al geweest. Uh, we gaan richting de 74ste minuut. Met nog altijd die 0-0 uh, stand. Overigens de laatste keer dat ik het kuchknopje gebruikte, drukte het jou uit. Dus dat ja. was ook niet zo'n hele ja, gegeven, gegeven geleden. Dat, was goed, dus dat is waar. Vermeer nu met een uh, lange bal richting uh, Blind. Maar zo lang dat Blind daar niet aan kan. Peers gaat erin uh, gooien namens uh, Borussia Dortmund. kwartier dus nog. Uh, nou, iets meer dan een uh, kwartier bij een 0-0 stand. 0-0 uh, zou prima zijn voor Ajax overigens. Zeker als je kijkt naar deze tweede helft. Maar of het 0-0 blijft, ik waag dat te betwijfelen. Ja, en hier nog eentje. Het balbezit is voor Lewandowski... die het hoogte van de middencirkel benen nu een bal terugkaatst op Hummels. Nu eigenlijk de andere kant weer op moet als de bal diep gaat naar Piszczek. Dan moet er een voorzet komen vanaf de rechterkant. Er staan er nu vier of vijf van Dortmund in het strafselgebied. Royce, daar is Lewandowski, daar is het hoofd van Lewandowski. Die wordt voldoende gehinderd door al de wereld die ervoor zorgt... door eigenlijk zeg maar, tegen hem aan te leunen in zijn rug te staan... dat hij de bal wel kan koppen, maar geen richting kan meegeven. En hij kopte meters naast, maar hij stond maximaal een meter of vier, vijf... van het doel van Vermeer. En dan is millimeterwerk, want die bal kan er maar zo in. Het zijn allemaal mogelijkheden voor Dortmund. Ajax komt er eigenlijk alle minuut of twintig niet meer uit. Lewandowski die er 22 maakte toch in het vorig seizoen. Nog een handjevol in de beker en nog wat Europese goals. Maar Europees viel het eigenlijk allemaal wat tegen met hem. Maar in de competitie scoort hij de driftig toch op los. Maar eigenlijk valt het vandaag ook allemaal wat tegen. Als je ziet wat hij doet. Datgene wat hij allemaal aangeboden krijgt. Dan is dat niet zo overtuigend. Oost Nou, ja, maar dat is toch buitenspel. Ja, dat is buitenspel. Lange bal van achteruit. Gegeven door Mooisander. En ineens duikt dan die kleine zweet daarop. In het strafschopgebied van Borussia Dortmund. Maar met zoveel vrijheid. Dat je eigenlijk niet eens meer naar de grensrechter hoeft te kijken. Om te weten dat hij buitenspel staat. Borussia Dortmund gaat weer aanvallen. Nu is het precies nog een kwartier. En de extra tijd. Ajax moet vooral proberen toch om tegen te houden, want heel gevaarlijk kan het niet meer worden in deze wedstrijd. Proberen om de 0 te houden en dan gokken op één momentje. Misschien komt het 0-0 in het Westfalenstadion als Gutsen het balbezit heeft. De redkant van het veld dan zoekt naar mensen die aanspeelbaar zijn. Die vindt hij dan met Perisic, die invaller, die de bal maar weer terug aflevert. Bij de verdediging. Hummels nu. Die staat troot van de middenlijn. Krijgt wel bezoek van Babel. Die komt store. Is eigenlijk de enige. Is nu ook een beetje boos op zijn ploegenoten. Dat hij als enige dat doet. Dan heeft het niet zoveel zin. Prachtige combinatie nu. Daar is Smelten. Die kan gaan schieten. Maar wordt van de bal gegleden. Komt er nog een schotkans aan de andere kant van het uh, veld. Dat kan. Dan gaat er eentje weer liggen. Dat lijkt me de rechtervleugelverdediger Piszec. Maar daar wil de scheidsrechter niet opnieuw een strafstop voor geven. Terecht overigens. Maar plotseling was de combinatie uh, snel aan de linkerkant. en leverde dat dus. Bijna een schietkans op. En voor de zoveelste keer is Ajax gewaarschuwd. Maar dat is een spreekwoord dat eigenlijk geen opgeld meer doet. Want gewaarschuwd is Ajax al lang. Ajax hoopt in deze fase van het duel. En deze fase duurt toch echt al een minuut of twintig. Dat het uh, allemaal goed gaat. Blessurebehandeling aan de overkant van het veld. Bij Ryan Babel. En dat geeft ons de gelegenheid om even te gaan kijken in het matchcenter. Juist. Belangrijke tussenstand. Het was 0-1 bij Real Madrid Manchester City. Maar zojuist een prachtig doelpunt van Marcelo, de gelijkmaker. 1-1 dus bij Real Madrid Manchester City. Terug weer in het Westfalenstadion waar het overigens prima gaat met Babel zonder tussenkomst. Van Medici is hij weer op de been. Hij kijkt nog wel wat naar de enkel. Kijkt nog wat naar de knie. Staat wat aan de linkerkant. Daar staat Boerichter ook. Dus het lijkt me handig als Babel nog een keer rekt en strekt. En dan gewoon zijn positie weer kiest. Van Meer heeft de bal. Speelt hem lang aan de rechterkant richting Sana. Maar die, ja, die krijgt hem dan toch aangespeeld van Hummels. Verspeelt hem overigens ook weer aan de centrale verdediger van Borussia Dortmund. En dan maakt de jongen overtraining op hem. En dan krijgt Dortmund de vrije trap. Goendelkamp terug naar Smelzer. Smelzer naar Hummels. Die staat in de as van het veld. 2, 3 meter voor de middenlijn. Je dus ziet dat Kuts naar hem toe komt, maar kiest voor Subotic. Keel is nu doorgelopen, staat er als een soort spits uh, naast Lewandowski. Laat het nu maar weer zakken. Dan is op het middenveld wel weer aan speel, maar De bal gaat uh, naar de rechterkant. Dan moet Moisander naartoe. Dat doet hij goed met de sliding. Daardoor komt er uh, van vallen geen voorzet. Tenminste, die komt er wel. En oh, dat heeft hij pech. Ik dacht dat er een doeltrap zou volgen. Maar de bal is blijkbaar dan toch, toch door Moisander geraakt. De grensrechter en de scheidsrechter zien we op de monitor overleggen met elkaar. Ja, dus die... Dat is die vijfde man. Die, ja, dat bedoel die, ik. Ja. De grensrechter deed er namelijk akelig lang over. Hij deed het nu heel gracieus, maar hij twijfelde gewoon. Ja, maar het is wel een hoekschop en dat komt Ajax niet best uit in deze fase met nog een klein kwartiertje. Klop uit z'n dugout om uh, nog even aan te geven hoe dit staat. Uh, dit moet geoefend zijn. Er komt misschien wel een ingestudeerde variant. Het duurt te lang. Klop is boos. Het is toch wel een uh, belevingsvolle trainer die uh, Klop. Ik heb altijd wel bewondering voor uh, deze man gehad. Nu nog staat hij te gillen dat die corner genomen moet worden. Ja, Smelser moet die corner nemen. Vanaf uh, de rechterkant komt. En de kopbal is van Kiel die naar de eerste paal komt rond het -meter gebied. Maar de bal uiteindelijk naast de goal van Vermeerkop. Zo, nu is alle opwinding weer weg. Kool, uh, Klop staat haar hoofdschuddend voor zijn dugout. En zegt, ja, hier hebben we nou toch echt 350 keer op geoefend deze week. Een beetje haast is geboden. Kijk naar het scorebord. Het is nog 0-0. We hebben nog 12 minuten om een goal te maken. En het gaat allemaal niet van het spreekwoordelijke leien dakje. Uh, Ajax gaat wisselen. Ja, Babel dus uh, toch blijkbaar... ...een tikkie gekregen en uh, kan niet verder. Wordt naar de kant gehaald, 12 minuten voor tijd. Misschien zat het er sowieso wel aan te komen. Zijn vervanger is Lasse Schöne, die zaterdag tegen RKC zo prachtig scoorde. Verscheen in de uren daarna een mooi statistiekje... ...dat Babel in uh, veel wedstrijden waarin hij scoort... ...de eerste goal maakt. Ik geloof dat van de laatste 14 goals die hij gemaakt heeft, ...was het 11 keer de eerste in de wedstrijd. En dat zijn toch belangrijke. En uh, Babel die uh, applaudisseert geloof ik naar iedereen die, die het stadion kan zien. Hè? Ja, ja, en het stadion wil een dan terug. Dat is dan toch wel, wel grappig. Gespeeld voor uh, Hoffenheim. Zullen, zullen, zullen ze dat Palsen niet doen, denk ik? Nee, nee. ik denk dat Palsen een streamend fluitconcert uh, over zich heen gestort krijgt. Maar uh, Babel uh, met alle vriendelijkheid hier uh, uitgewoven. Misschien zijn ze hem opgelucht dat hij eruit is. Misschien heeft hij een aardige reputatie in de Bundesliga. Babel, dit is er voor uh, Dortmund. De tijd gaat dringen, dat uh, voel je in dit stadion. Hier is Lewandowski met een kans. Oh, de penalty stip maar uh, al de wereld. En mooi Zander. Staan om hem heen en uh, klaren de klus met z'n tweeën en weer komt de poot dus niet uh, tot scoren, tot opluchting van alles uh, wat uh, Ajax is. Ajax probeert eruit te komen nu met Biong en Van Rijn. Dortmund is nu uh, zelfs van plan om Ajax het uh, opbouwen in het eigen strafschopgebied onmogelijk te maken, want daar staan ze al te storen. Dan is Ajax de bal wel snel kwijt, maar gelukkig niet daar maar op de helft van de tegenstander, hoewel ze krijgen hem terug via Sana nu. Die probeert om de bal bij Schöne te krijgen. Schöne, die uh, dan de bal terugspeelt op de eigen helft. Sana weer aangespeeld. Het is even rommelig. Dortmund springt er dan als gelukkigst uit. En dan kan Royce er vandoor aan de linkerkant van het veld. Royce, bal met een gelukje mee aan Keel. Krijgt hij de bal terug. Royce weer terug naar Keel. Die moet schieten. Doet een overstapje. en Dat had hij beter niet kunnen doen. Want daar had de Jong. leek het op gerekend. Want die uh, loopt de bal dan van de Duitse voet af. En zo komt er geen kans, geen schietkans. Klok gaat over de 80 minuten heen. Ajax staat onder druk. Eigenlijk al de hele tweede helft. Die overigens voor de Amsterdammers begon met twee flinke kansen van de Jong en Babel, maar die gingen er niet in. En vanaf dat moment is het echt alleen maar in de richting gegaan van het doel van Kenneth Vermeer. Met een strafschop zelfs erbij, maar ook die gingen er niet in, omdat Hummels de bal in de handen van Vermeer schoot. Maar ja, het kraakt, we hebben dat een paar keer gezegd, maar zolang het niet breekt, staat het 0-0. Balbezit voor uh, Nicolas Moisander, die het uh, maar eens lang probeert, richting uh, Schöne, die nu als een soort uh, valse spits opgesteld staat. Wat dat betreft blijft het middenveld dus intact. Blijft de Jong daar spelen en neemt Scheune niet deel aan het middenveldspel. Maar moet hij zich ophouden tussen Boerrichter en Sana. Daarvoor in dus. Spelen tegen Hummels aan. Bal zit voor Ajax met Alderwereld. Zoekt aan de linkerkant Blind. Die ver is doorgelopen. Ik vraag me af of hij die, die bal binnen kan houden. Dat hoeft niet, want dat lukt. Speelt hem dan naar Eriksen. Boerrichter. Boerrichter gaat dan weer de drukte in. Krijgt hem vervolgens met de neus naar de goal. Gaat aan de wandel. Maar ja, dan moet je wat geluk hebben. Dat heeft hij niet. Nou, de bal komt nog een schöne terecht. In combinatie met De Jong, Eriksen en dan weer terug naar Van Rijn. Corijn aan de rechterkant van het veld. Sana. Schöne was boos dat hij de bal niet terugkreeg. Sana die verspeelt hem bijna maar geeft hem wat laatst met terug aan Erik. Zij heeft nu eindelijk weer eens de bal op de helft van de tegenstander. En speelt hem daar vrolijk rond. Publiek hier in Dortmund wordt langzaam maar zeker chagrijnig. Nou dat mag best. Vinden we hartstikke leuk. een loopt een stukje. Ja dat is miscommunicatie. Boerrichter komt naar de bal toe. De bal gaat er van Pauls achterlangs. En dat is dus inleveren geblazen. Bij de rechtsback in dit geval. Picek. Die hem een tik geeft op het hoofd van Paulsen. Zo heeft Ajax de bal net zo makkelijk weer terug. Is dat ze hem kwijt waren. Dat komt goed uit in deze fase. 81,5 minuut. 0-0. Al de wereld loopt. En er is wat ruimte bij Eriksen. Die moet de bal aannemen. Meteen doorspelen. Dat wil hij wel. Maar er staat net een Duitser in de weg. Van Rijn namens Ajax. Met Paulsen. Dat is kort. Maar Van Rijn komt toch nog bij de bal. En in de middencirkel staat al op te wachten. Maakt dat stapjes voorwaarts, komt Kiel als eerste tegen. Erikse mooi vrijgelopen, maar Erikse draait dan weer in de richting van Mooisander. Blind aan de linkerkant, 10 meter over de middenlijn. Ook hij weer terug naar Mooisander, Het is voorzichtig bij Ajax. Dat is misschien ook niet zo heel erg gek voorzichtigheid met in het achterhoofd. Dan een punt halen bij Dortmund. Helemaal niet zo'n slecht resultaat is gezien het spel in de tweede helft. Lange bal van Vermeer zorgt voor wat vertwijfeling tussen Hummels en Smelzer. Dan komt Hummels in een wat lastige positie uit. Namelijk bij zijn eigen cornervlag. Schöne in zijn rug. Hij speelt het wel slim tegen de invaller Deen aan. Bal gaat dus over de achterlijn. En Weidefeller mag nog een doeltrap gaan nemen. Het is nog zeven minuten en een beetje. Dan gaat de Italiaan vertellen hoeveel extra minuten er nog komen. En Borussia Dortmund heeft bij die 0-0 stand de bal. Aan de linkerkant van het veld Smelsen, Die het van de middenlijn. geen idee heeft waar hij met die bal naartoe moet. Om er uiteindelijk maar probeert tussendoor te prikken. Dat lukt nog heel aardig trouwens. En dan komt Gutse aan de bal aan de linkerkant van het veld. Gutsen gaat lopen. Al de wereld moet naartoe. Er komt een 1-2. Ja, is het eigenlijk een 1-2. De bal gaat naar Lewandowski. Die wil hem denk ik wel terugbrengen bij Gutsen. Maar raakt de bal zo ongelooflijk slecht. Dat hij er meters van stuitert En door Vermeer kan worden opgepakt. Dit zijn van die momenten dat je zegt. Ja, het is een mogelijkheid. Maar het wordt geen kans. Nee. Zo deed van Gaal dat geloof ik altijd. En dan had hij in zekere zin wel een punt. Want ja, een kans werd het niet. Maar het had een kans kunnen worden. Het is dreigend. En uh, dat is Borussia Dortmund eigenlijk de hele tijd. Uh, blaffen zonder bijten En dat is maar goed ook. Uh, balbezit voor Ajax Palsen. Voorzichtig weer. Terug naar uh, Vermeer. Die vervolgens schreeuwt naar zijn verdedigers waar ze moeten gaan staan. Zodat hij de bal ook kwijt kan. In dit geval is uh, Alderwereld de man met een uh, luisterend oor. Want hij heeft zich aangeboden. Palsen weer. Het stoorde van de Borussia Dortmund. Nu gaat uh, Vermeer aan de wandel in zijn eigen strafschopgebied. En trapt de bal vervolgens over de zijlijn. Ja, dit is kan weer niet zo'n heel sterk optreden van de keeper van, uh, van Ajax. Want zo geef je het balbezit weer weg. Terwijl je in eigen strafstofgebied notabene de bal aan de voet hebt. Subotic en Pichek. Koendogan. En dan heeft Dortmund de bal halfweg de helft van Ajax met Gutsen. Gutsen en uh, daar komt ook de rest back weer. Piszczek en Kutsen de bal terug. Die houdt hem binnen. Kan de voorzet komen. Die moet eerst nog een tegenstander. mooi standen voorbij. Dat lukt. Komt de voorzet. bal laag wordt onderweg aangeraakt. Keel wil schieten. Maar schöner loopt hem van de bal. In zijn eigen strafschopgebied, dan nou moet de AXW wat meters de andere kant op. Want ze staan echt met z'n 11 nu in de eigen 16 te hangen. Komt er een voorzet. Oh, dat is, dat is knap van, van Rijn. die de bal heel rustig met het hoofd aflevert bij Vermeer. Nog over een tegenstander. Lewandowski heen. Dat is link. De Duitsers gaan straks ook wisselen. Ik denk zelfs dat er twee staan. Dat is inderdaad het geval. De heren Leitner en Schieber gaan straks nog komen voor Dortmund. Dat, zijn, uh, dat is een middenvelder en Schieber is een aanvaller. Een balbezit is er voor de middenvelder van Ajax, Palsen van Rijn, de verdediger. En dan de Jong in de diepte gezocht, maar het gaatje wordt gedicht door Hummels. Terug naar Weidefeller, lange bal van de keeper. Op het middenveld klopt Palsen zijn tegenstander in de lucht, maar het levert Ajax geen balbezit op. Subotic moet zich nu wel haasten en kan niet meer doen dan een lange peer naar voren gegeven in het idee van, nou ja, met hoop van, op hoofd van Zegema. Komt niet goed, omdat Ajax goed verdedigt. ze weer, die levert nu zo in. Bij Kundogan, Lewandowski staat in de as van het veld. Nee, dat is die invaller. Perisic, nu wordt gekeken. Pichek komt aan de rechterkant. Piszczek met een voorzet. Daar is Lewandowski, maar kopt de bal zijwaarts in plaats van voorwaarts. En zo ontsnapt Ajax dus weer. Als de pol op het 5 meter gebied wordt gevonden, maar verkeerd. Nu wordt hij weer gevonden, maar krijgt hij de bal niet onder controle. En moet Sana nu uitverdedigen. Hij wordt gewoon weer goed verdedigd hoor, vind ik, door ja. al de wereld. Die heel goed het lichaam gebruikt en heel goed weet waar hij waar eigenlijk zijn lichaam moet neerzetten. Om te voorkomen dat er een kopbal komt die daadwerkelijk gevaarlijk is. Dortmund heeft de bal, die ligt aan de voeten van Weidenveld. We gaan even heel snel naar Andy Houtkamp. Manchester City scoort zojuist met uh, Kolarov. Hij scoort 2-1 tegen en in Madrid. Real Madrid dus achter 2-1 in dezelfde pool als Ajax. Overigens Milan tegen Anderlecht. Leuke wedstrijd nog altijd 0-0. Terug naar Bas en Ronald. Ja, dat is een fluitje van de cent om deze pool dan te overleven. Dat mag dan duidelijk zijn. Balbezit voor Dortmund in de slotfase van de wedstrijd. Het zou Ajax van harte zijn gegund als het hier met een puntje... ...uit het Westfalenstadion wegloopt. De beste kansen, de meeste kansen natuurlijk, die waren voor Dortmund. Maar ze gingen er allemaal niet in, tot een penalty aan toe. Ajax blijft staan, het kraakt al heel lang. En dit is een flinke overtreding van de Jong. Maar voordeel zegt de scheidsrechter voor Kundogan. En de bal gaat naar de linkerkant. Naar Smelser, de linksachter, komt niet langs Sana. Gundogan nu aan de linkerkant, ziet dat uh, Pisek zich meldt in het strafschopgebied. Komt de bal het strafschopgebied in, nou daar komt hij. Lewandowski. Lewandowski 1-0. Daar is hij dan toch en zo blijkt het dan toch een killer, die Poolse spits van Borussia Dortmund. Hij verprutste de kans na kans, met een prima verdedigd door Moisander en prima verdedigd door Alderwereld. Maar deze sluitmoordenaar weet wanneer hij moet toeslaan. Namelijk kort voor het sluiten van de markt. En zo krijgt Ajax toch een doelpunt tegen in de slotfase van deze wedstrijd. En ontploft het Westfalenstadion. Want Lewandowski is de man die Dortmund dan toch op een 1-0 voorsprong zet. Koenel dan met de bal vanaf links naar rechts. Dan is het Pisek die hem terugkoopt. En dan ja, is Lewandowski rond de penalty stip de man die in balbezit komt ijzig kalm blijft. Eerst nog voor een tegenstander komt. Ja, dan krijgt nog iemand een duw. Dat is mooi, Zander. Ja, dan maakt hij het wel fantastisch af. Als een echte spits is hij de man die waarschijnlijk winnaar gaat worden in dit Westfalenstadion. 1-0 voor Dortmund tegen Ajax. Heel snel even naar nee, Andy Houtkamp. 2-2, 2-2 bij Real Madrid tegen Manchester City. Uh, op uh, ongeveer hetzelfde moment dat uh, Dortmund scoorde. 2-2 dus, Real Madrid tegen Manchester City. Ja, wij kijken naar uh, Wissels. Ja, ik denk, laat dit geluid even horen, want dit oh. is uh, toch <laughs> een behoorlijke Het Klonk een beetje alsof je een speakersblok had. al <laughs> en Götze gaan eruit bij Dortmund en Leitner en Schieber, maar die stonden al klaar om in te vallen, moeten er nu in. Kan me voorstellen dat de trainer, oh wacht even, Suleimani komt er nu in voor Sana bij Ajax, die hebben dus ook gewisseld. Kan me voorstellen dat uh, Jurgen Klopp nu denkt, ja kan het eigenlijk wel anders willen doen, maar goed, die wissel was al doorgegeven, dan kun je er niet meer vanaf. Dus uh, daar zal Dortmund het mee moeten doen. Ajax moet maar nu met hoop van zegen. Hopen dat hij een keer goed valt. Ze zijn daar dus eigenlijk 40 minuten niet meer geweest. aan die kant. En dan maar hopen dat je nog met heel veel geluk en een klein beetje wijsheid 1-1 uit het vuur kan trekken. Uh, maar ja, eerlijk is eerlijk. Uh, hoe fijn wij het ook vinden als Nederlandse clubs het goed doen in Europa. Is het terecht dat Dortmund een goal maakt. Want Dortmund was uh, beter en gevaarlijker. We gaan uh, richting de 90 minuten. Het is uh, een minuutje en uh, net een paar seconden. Dan uh, nog de extra tijd. Ajax uh, zal iets willen proberen met uh, Soleimani nog uh, voorin, maar nee, dat uh, lijkt toch niet allemaal te gaan gebeuren. Misschien nu, een lange bal, al de wereld in de buurt van uh, de Jong, maar nu zal uh, men achterin bij Duitsland, uh, bij, Duitsland bij Dortmund moet nog wel denken. Nou houden we die zaak echt uh, gesloten en komt er geen muisje meer doorheen. Al heet hij uh, Soleimani, Ajax denkt daar anders over, hij heeft toch haast met Vermeer en nu met Mooi -San. Ajax heeft nog een paar minuten, wenige minuten, om van deze avond nog iets aardigs te maken. Dat moet dan via de linkerkant nu. Dat boerrichter krijgt van Blind de bal terugkaatsen op Blind. De Duitsers stonden maar even weer wat druk zetten. Zonder energie zitten. Dat overkomt Duitse ploeg het algemeen niet vaak. En Dortmund zeker niet. Daar hadden we het al eerder over. Klopp is een training daar ja, op Hamert. Aan de rechterkant van het veld. al de wereld. 10 meter over de middenlijn. Vurum zich langs Lewandowski. Die mee moet verdedigen. De bal gaat breed naar Schöne. Schöne met de bal breed naar En Er staan de drie, vier van Ajax nu klaar voor dat strafschopgebied. De bal gaat naar Eriksen. weer naar de linkerkant. Blind wil een voorzet geven. Zwakke bal. Komt niet van de grond. En wordt onderschept door Dortmund wordt uh, vervolgens verlengen van uh, Keel. Het terugbrengen van Ajax door uh, Palsen in de richting van uh, de Jong. Blind dan aan de linkerkant. 10 meter over de middenlijn. Wordt opgejaagd. Maar krijgt hem, althans wilde hem bij Eriksen krijgen. Maar Eriksen heeft zijn avond niet. Dat hebben we al vaker gezegd. Dus Lewandowski die nu uh, zegt... Uh, Royce, ga jij nu maar eens diep daar aan die uh, linkerkant. Maar uh, dat is gezien door de wereld terug naar Vermeer. En Ajax gaat via Moisander weer bouwen. En die heel snel. ja Het is 3-2 uh, voor Real Madrid geworden... Het was eerst Benzema die de gelijkmaker maakte. En in de laatste minuut Cristiano Ronaldo. 3-2. Real tegen Manchester City. Extra tijd loopt bij Dortmund. Ajax 1-0 staat op het scorebord waar zo lang 0-0 stond. 87ste minuut Lewandowski. Het is dat het een pol is. Anders zou je zeggen het is dan ook iets typisch Duits om dat zo die laatste minuut te doen. Daar is hij weer weg trouwens. Lewandowski draait weg. Krijgt de bal met een gelukje mee. Probeert dan... Ja, wat probeert hij eigenlijk? De bal kwijt te raken. Dat is in ieder geval goed gelukt. Ajax neemt over, overtraining gemaakt. Ja, wel degelijk door mooi op de invaller, Julian Schieber. Die natuurlijk ook makkelijk gaat liggen. En daar waar Ajax in de slotfase natuurlijk de bal wil, de helft van de tegenstander op wil. Moet het nu met het hele elftal terug in afwachting van een vrije schop. Ik heb niet gezien hoeveel extra tijd erbij komt. Drie. drie minuten. Nou ja, die drie minuten zijn er ingegaan. Want de 90 is gepasseerd. Op het moment dus dat Borussia Dortmund een uh, vrije trap uh, mag nemen, twee man staan daarachter. Royce is er daar één van en Pimersic is de ander. bal ligt een meter of, nou, wat zal het zijn, 5-6. Net iets buiten het strafschopgebied. Niet helemaal recht voor de goal van Vermeer, maar iets aan uh, de rechterkant. Die twee mogen het uitvechten. Muurtje van de man, op 5-6. Wordt er neergezet. Daar gaat de kil nog in staan. Namens Dort Dortmund als afgevaardigde. Blind op opzouten jij? Nou, dan komt hij in je vrije trap. In die muur van Pirissiets. Tweede poging van Pirissiets tegen Eriksen aan. Dan wordt die bal wel teruggebracht. Richting het strafzomgebied van Ajax. Wordt er weggekopt door Moisander. Geschoten door Lewandowski. Maar geblokt door Moisander. Wordt die bal wel opgepikt door Pirissiets. Die zich de long uit het lijf loopt. Om de bal aan de rechtkant nog binnen te houden. Geeft dan een vrij zwakke voorzet. Die dwarrelt over het doel heen. Zelfs en levert de doeltrap op voor Vermeer. Sympathieke ballen jongens, die, dat zie je ook niet altijd. De bal nu heel snel geïnstrueerd door de UEFA neem ik aan teruggeven. En vermeer ze dat de doeltrap snel kan komen. Veel tijd heeft Ajax niet meer. Het moet nu uh, met geluk, het moet nu snel. De diepe bal komt dan ook, maar die wordt door de Duitsers onderschept. Gaat via Piris opnieuw over de zijlijn. De scheidsrechter kijkt maar eens een keer op zijn klokje, maar er is nog wel wat tijd. Er komt de diepe bal van Moisander. Moisander naar de Jong, die wil doorkoppen. Hummels is hem te snel af. En dan komt er nog een counter van Dortmund ook. Als Lewandowski de bal heeft opgepikt en mee heeft gegeven aan Royce. Ajax heeft geen modderfiguur geslagen vanavond. Is uh, absoluut, uh, zeker in de eerste helft, niet van het kastje naar de muur getikt. In de tweede helft was uh, Dortmund beduidend sterker dan Ajax. En uh, de Duitsers hebben dat in één doelpunt kunnen uitdrukken. Lewandowski, want we gaan uh, richting het einde van de wedstrijd. En Ajax komt er niet meer aan te passen als Piszczek nog eens opstoomt. Aan de rechterkant de bal maar uh, terugspeelt naar Leitner. Leitner, Piszczek en vervolgens Subotic... Ja, dit is een soort uh, ereronde voor eigen publiek van uh, Borussia Dortmund. Nu is daar het eindsignaal. De wedstrijd zit erop. Ajax begint het uh, Europese avontuur met een uh, 1-0 nederlaag. Heel lang leek het erop dat Ajax nog een uh, puntje zou wegslepen uit deze heksenketel in Dortmund. Dat is niet gebeurd. En de man die uh, het verschil maakt uiteindelijk in goals is uh, Lewandowski uh, geweest, Bas. Eén schrale troost. Uh, de 3.500 uit Amsterdam die met de auto's en bussen terug moeten nu naar Nederland... Die rij in oostwaartse richting. Dan kom je eerst Gelsenkirchen getekend, Dan weet je tenminste zeker dat je niet in de file komt van Dortmund-fans. <laughs> nou, zo heeft elk nadeel ook weer uh, zijn voordeel. De mensen hier gaan uh, naar huis uh, hebben een uh, mooie avond uh, gehad. Gaan met een grote glimlach uh, huiswaarts. En Ajax kan, en dat is een cliché, maar het klopt toch wel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 Acht jaar duurde de verbouwing, maar zaterdag wordt het hernieuwde Stedelijk Museum in Amsterdam eindelijk heropend. Vanavond, in het Uur van de Wolf, een documentaire over de verschillende keuzes van de naoorlogse directeuren. Elf uur, NTR, Nederland 2, de hartslag van het stedelijk. Ik ben Peter Dijkstra, chef -dirigent van het Swedish Radio Choir.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 Aangeschoven is de Jong. Goedenavond. Een Frans satirisch weekblad publiceert morgen nieuwe sport, sport, spotprenten van de profeet Mohammed. De publicatie ligt gevoelig nu er in de Arabische wereld onrust is ontstaan over de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Volgens de hoofdredacteur van Charlie Hebdo zullen de karikaturen degenen chockeren die gechoqueerd willen worden.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 De Tweede Wereldoorlog was Donnie de Bourouille onder meer lid van het ondergrondse legioen van oud-frontstrijders. Hij vluchtte in 1941 naar Londen, waar hij samenwerkte met verzetsheld Erik hazelhof rolfsema Later werd hij gedropt in Nederland en werd hij de langstdienende geheim agent in Bezet Nederland. Hij ontving de militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding in Nederland, voor zijn heldhaftige optreden in de oorlog. Pierre Donnie de Bourouille was 93 jaar.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 Het weer vanavond en vannacht vooral aan de kust had buien. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt en geregeld buien met een kleine kans op onweer. Smiddags ook al zon. Het wordt hooguit 16 graden. En de dagen daarna blijft het wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. Max is de kleinste publieke omroep. En door de bezuinigingen gaan we een deel van onze programma's verliezen.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 Nog een kwartiertje NOS langs de lijn tot 11 uur. Zometeen gaan we vooruit kijken naar de WK van morgen. De mannen gaan dan de tijdrit rijden. Maar we wachten natuurlijk ook nog steeds op reacties vanuit Dortmund... op het verlies van Ajax in de slotfase tegen Borussia Dortmund. Gaan we gaan eens kijken wat er allemaal nog meer gebeurd is. We gaan naar Andy Houtkamp, bovenop de redactie in het zogeheten Matchcenter. Alle wedstrijden afgelopen inmiddels, Andy? Ja, alles afgelopen. En laten we maar even het rijtje langs gaan. Dynamo Zagreb. Porto. Op het laatste moment nog 0-2 geworden. 2-0 dus voor Porto. Steven de Voer maakte de tweede. Eerste Lucio Gonzales. Paris Saint-Germain tegen Dynamo Kiev. Uh, Kiev. Uit, heeft Feyenoord uitgeschakeld in die voorronde. Uh, Slaat dan de eerste speler die voor zes verschillende clubs in de Champions League een doelpunt maakt. Hij scoorde de 1-0 nadat Kuipers, onze Nederlandse scheidsrechter, een penalty had gegeven. Uh, 2-0 Thiago, 3-0 Alex. En het werd uiteindelijk 4-1 voor Paris Saint-Germain. Uh, Montpellier begon heel goed tegen Arsenal. Belanda met een uh, mooie penalty. Uh, die we zo vaak zien tegenwoordig. 1-1 werd het uh, Een door Panama. geloof ik. Panekaartje. 1-1 ja, ja. uh, door Podolski en uh, 2-1 door Gervinho. Uh, de verrassing toch vanavond. Uh, de debutant in de Champions League, Malaga. Wint met maar liefst 3-0 van de, de werkelijke. Uh, enorm veel geld spenderende Zenit sint Petersburg. 3-0 maar liefst voor Malaga. Uh, Milan-Anderlecht. Uh, AC Milan tegen uh, Racing-Anderlecht. Uh, Nigel de Jong en Emmanuel bij Milan. Nuiting bij Anderlecht. Het bleef 0-0. Knap resultaat van John van der Brom en de Zijnen. Uh, Olympiakos tegen Schalke. Uh, het werd uh, 0-1, het werd 1-1 en toen kwam Huntelaar, die scoorde 2-1. Dat was zijn 250ste clubdoelpunt uh, in 378 wedstrijden, dus dat is knap. Hij miste ook nog een penalty, uh, binnenkant paal. En de kraker eigenlijk uiteindelijk vanavond was Real Madrid tegen Manchester City. Een hele saaie 0-0 bij Rust en toen in de tweede helft. 1-0 voor City, Zeko. Meteen daarna Marcelo, 1-1. Toen Kolarov. De 2-1 voor Manchester City. Meteen daarna Benzema 2-2. En in de slotfase wie anders dan Cristiano Ronaldo... die 3-2 maakte voor Real Madrid. En dat in dezelfde pool als Ajax. Ajax dat met 1-0 verloor van Borussia Dortmund. Real Madrid dus 3-2 winst tegen Manchester City. En die houtkamp was dat vanuit ons matchcenter. Doe, doe, de da, da, da van de de police. Bijna tien voor elf. En dan zijn langs de lijn zometeen nog een reactie vanuit Dortmund... op het verlies van Ajax tegen Brussel. Dortmund eerst even naar morgen kijken. Want bij de vrouwen werd Judith Arndt vandaag wereldkampioen tijdrijden. Daar hebben we het eerder al over gehad. Morgen is het in Limburg, de beurt aan de mannen. En voor Nederlands komen Wilco Kelderman en Lieve Westra in actie. Steven van Alhoewel Jonky Wilco Kelderman dit jaar al flink van zich liet horen op de tijdrit... lijkt Lio Westra morgen de beste papieren te hebben op een goede klassering. Westra is Nederlands kampioen en reed het voorjaar met de beste mee. Zo hoefde hij in de tijdrit in Parijs-Nice alleen Bradley Wiggins voor te laten gaan. Drie weken geleden won Westra bovendien de Ronde van Denemarken. En daar deed hij ook nog eens de beste tijdrit uit zijn leven. Ja, klopt. Ja.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 Woensdag. Ja, morgen dus. Vorig jaar werd Westra 8e op het WK in Kopenhagen. Maar nu is het WK in eigen land. En het is een cliché, dat heeft wel iets extra's. Uh, tuurlijk, ja. ja. Hij is gewoon mooi. Uh, het is in eigen land. En uh, ik heb hem uh, een paar weken geleden, na die uh, Worldport Classic... heb ik, uh, heb ik hem uh, verkend met mijn vriendin. En uh, vandaag hebben we hem uh, weer gereden. En uh, ja, ik ken het parcours nu uh, uit mijn hoofd... En, het is gewoon mooi. Het zullen heel veel Nederlanders aan de kant staan. En, uh, ja, ik hoop gewoon op, op een super dag. En, uh, ik hoop op de, op de benen van Denemarken. En dan, uh, ja, dan zit er misschien iets heel moois in. Ja, heb je een goede dag uh, en helemaal voor mij, nou, dat weet ik ook op dit parcours, uh, ligt er dan wel een kans voor mij. Voor wat het waard is, van de zeven renners die vorig jaar op het WK boven Westra eindigden... zijn er maar twee die er morgen ook weer bij zijn. Wereldkampioen Tony Martin en Bette Graapsch. Dus dat belooft nog wat voor Westra. De eerste renner start morgen om half twee in Heerlen. Morgen natuurlijk op Radio 1 het verloop uh, van die wedstrijd te volgen. Het verloop van de wkw rennen uh, het onderdeel tijdrit. Ja, en dan je Dortmund tegen, uh, tegen Ajax. Uh, het zag er zo goed uit in de 57e minuut toen uh, Vermeer een penalty stopte van Hummels. Maar vervolgens, je zal het net zien, drie minuten voortijd ging het dan toch mis. 1-0 werd het door een goal van Lewandowski. Tom van 2 bestaat, te praat na met Sien de Jong. Ja, maar wat voor gevoel sta je hier? Nou ja, wel uh, een teleurstelling. Kijk, als je het uh, 87 minuten volgens mij uh, ja, gewoon redelijk meedoet. En uh, zelf ook uh, ja, toch wel de kansen creëert. Natuurlijk hebben we het uh, moment ook wel moeilijk gehad. Maar uh, ja, we wilden wel voetballen. En uh, ja, dan, ja, dan is het wel heel zuur dat hij zo op het laatste nog valt. Als er al een moment is geweest. Ja, wanneer heb je een beetje controle gehad over de wedstrijd? Nou ja, ik denk dat het inderdaad met fases was, kijk, uh, sommige momenten kwamen we tot goede aanvallen en het, het waren ook een paar keer fouten van hun dat wij uh, hem onderschepten en uh, in de eerste helft een paar keer een counter hadden. Maar uh, het was andersom ook uh, van hun het, van het geval. Kijk, als wij een fout maakten, kwamen zij met een counter en uh, ja, dat wist je van tevoren. Ik denk, vlak na rust krijgen wij ook een moment even een paar corners en hielden we ze een beetje onder druk en toen kreeg ik nog een kans en Ryan nog een kopbal en uit de corners en, en ja, zo'n bal er net invalt, dan uh, moeten zij nog meer komen en, ja, dan, dan op een gegeven moment gaan zij meer lange ballen spelen. Worden ze iets opportunistischer en uh, valt hij op het laatste bij ons erin. En uh, ja, dan is het heel zuur. Want dat mogen jullie zelf natuurlijk wel verwijten. Want je hebt best wel wat kansen gekregen. Ja, nee, dat vind ik ook. Uh, we hebben wel wat kansen gehad. En, kijk, uh, als je uit bij Dortmund uh, speelt en uh, ja, dan krijg je niet zoveel kansen. Dan moet er zo eentje wel in. En uh, ja, dat uh, mogen we ons zelf zeker verwijten. En, ja, als je dan in de tachtigste minuut op een gegeven moment door hebt... dat het ja, misschien net niet meer in zit op het laatste... dan, dan moeten we het uh, dicht houden en... Uh, ja, dan mag je niet zo'n goal weggeven. Jullie kozen voor een iets ander tactisch plan. Jij hebt het middenveld met uh, Babel voorin. Jouw vervanger daar in de spits heeft het niet slecht gedaan, hè? Nee, uh, ja, we weten dat Ryan sterk is en, uh, en snel. En ja, zij willen heel hoog uh, verdedigen op sommige momenten. En uh, met die ballen erachter een paar keer uh, ja, is hij gevaarlijk. Maar ook uh, ja, aan de bal hield hij de bal stevig vast. En, uh, hield hij de bal goed vast en uh, konden wij uh, bijsluiten. Dus uh, ja, dat merkten we ook wel op trainen al. Na die gemiste penalty had je ook niet zoiets van, ah, nu moet het ook maar gebeuren ook. Ja, nee, tuurlijk. Als zij die penalty missen, dan heb je even het gevoel van... Uh, ja, nu moeten wij... Uh, ja, hebben ze misschien even, zitten ze misschien even in een dipje. Maar uh, ja, ik denk dat we het laatste niet meer de power hadden om, om er overheen te gaan. En, uh, ja. Dan uh, moet je het dicht houden, die laatste tien minuten. En dat hebben we uh, ja, tot uh, drie minuten voor tijd uh, dan uh, redelijk gedaan. Maar ja, dan moet je dat uh, vasthouden. Het is ook een lange busreis, hè. Terug naar Amsterdam. Ja, zeker. Kijk, als je zo op het laatst die goal tegenkrijgt, dan voelt iedereen zich even kut. En dan ja, moet je dat straks even vergeten Dan moeten we naar de goede dingen kijken. En ja, we hebben snel weer een wedstrijd en we moeten verder. Zo is het. Siem de Jong was dat en als hij op de tribune had gekeken... had hij gezien dat er 3.500 Ajax-fans waren. Ze waren er niet allemaal, want 30 Nederlandse voetbalfans... die moesten zich uh, misdragen. Het is niet anders. Uh, ze hadden een tram zo zwaar beschadigd dat hij niet meer verder kon. En uh, die zijn uh, gearresteerd, die 30 Nederlandse voetbalfans.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 En dan je waar is was dat. We gaan uh, luisteren naar uh, Frank de Boer. Ja, vier minuten schildert maar. Of hij zat hier gestund in Duitsland tegen Borussia Dortmund. In ieder geval, zo mag je die 0-0 eigenlijk wel noemen. Maar dat werd het niet. Het werd 1-0 door Lewandowski. Uh, wat was het ergste schild dat eruit kwam? Ja, laten we maar leren. Uh, maar niet zeggen natuurlijk. Maar ja, het was een domper natuurlijk. Van je juwels. Uh, je hebt uh, kaart voor gevochten. Uh, je, je hebt je spel uh, kunnen spelen die je graag wil zien. Natuurlijk... Uh,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 in de laatste minuut ook nog kunnen toeslaan. Het is jammer. We, hadden, we hebben goed verdedigd. Maar we hebben ook goed aangevallen. We hebben onze mogelijkheden gehad. Echt goede kansen. En, uh, ja, dan moet je met een beetje geluk. Dan maak je er één. Natuurlijk zijn we de penalty. Ik vond hem wel makkelijk gegeven. Als ik hem zo uh, voor mij in afstand zag. Maar ja, uh, dan is het des te dat je in drie minuten voor tijd uh, een tegenkoop krijgt. Ja.